Smart Burgerfrietje, drankje nice, makey voor een slimme prijs. Dat is smart. Smart. En met een eurotje erbij komt er nog een burger bij. Dat is smart. Met Smart Menu, niet tijdelijk. Ook met de cheesy chicken. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. niet mee zijn. Kiesel stranden, zand Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt Uno Dos. No stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl. 58 nieuws. 12 uur. Het duurt nog langer voordat in het noorden van het land de bussen weer gaan rijden. In Friesland gaan ze op zijn vroegst om 1 uur weer de weg op. In Groningen om 3 uur. Komt door het winter weer. Cubus vindt het allemaal nog niet veilig genoeg. Wel is een van de afgesloten provinciale wegen in Groningen weer open. De situatie op Schiphol is sterk verbeterd. Zoals het er nu naar uitziet, vliegt vrijwel alles normaal vandaag. In de terminals is de rust teruggekeerd. Wel hebben sommige reizigers vannacht geslapen op veldbedden. Schiphol werd deze week geplaagd door sneeuw... waardoor elke dag veel vluchten uitvielen. In Engeland is een man veroordeeld... die een vrouw dwong om seks te hebben met vreemde mannen. Het waren er zeker honderd, meldt de BBC... Misbruik duurde 30 jaar en speelde zich af op afgelegen plekken, hotels en auto's. Hij maakte er elke keer foto's en filmpjes van... Hij moet zeker 16 jaar de gevangenis in. En een oud en zeldzaam stripboek is voor een recordbedrag geveild. Het gaat om een exemplaar van Superman uit 1938. En de nieuwe eigenaar had er 15 miljoen dollar voor over. Volgens een expert is het boek zo bijzonder omdat het de start was van het superhelden genre. Zonder Superman zou ook Batman er niet zijn geweest, zegt hij. Het kan plaatsen nog glad zijn, maar op veel plaatsen is het droog... met af en toe zon. In het westen wordt het rond het vriespunt. In de rest van het land net iets onder nul. Morgen nog kouder. En dat was het nieuws op 538. Ronald, dankjewel, We Krijgen de situatie op de weg. Op dit moment één verdraging op de A29 richting Berg op Zoom... tussen Numansdorp en Volkerakbrug, 17 minuten. En ook flitsers de A4 richting Leiden bij Hoofddorp, 14,1. De A7 richting Sneek bij Oude Haske, 137,8. Dan de A9 richting Alkmaar bij Beverwijk, 53,7. De A16 richting Dordrecht bij Prinsenbeek, 58,9. En de A58 een flitser richting Berg op Zoom bij Ettenleur. Hektere Paal, 76,0.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 In de nieuwe muziekgameshow The Winner Takes It All knallen alle muziekgenres voorbij. Wie zingt iedereen van de vloer en gaat zelf met 100.000 euro naar huis? The Winner Takes It All. Vanavond om 8 uur op 6. Eww.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 De vrienden van Amstel Live. Komende week win je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Jordi Warner. Een hele fijne zaterdagmiddag met Ed Sheeran, Azizam en eerst Olivia Dean. Hier is Man I Need. Radio 538. Radio 538. Radio 538. Radio 538.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 en Azizam. Oudio op 538. Zaterdagmiddag, 12 uur geweest. Jordi hier. Let op. Het is verraderlijk glad buiten op de weg. Ik ben er net zelf ook achter gekomen in de auto hier naar de studio toe. Het lijkt heel erg droog en het lijkt best wel te doen. Maar wow, pas eventjes goed op als je nog de weg op gaat. En zeker als je aan het werk bent. Dan ben ik weer op zoek naar je werkende weekendhelden. Meld je via de 538 app Ben jij op dit moment keihard aan het werk... terwijl de rest van Nederland lekker weekend aan het vieren is... dan verdien jij het om even lekker in het zonnetje gezet te worden. Je kan kans maken op 538-goodies. En daar zit ook een muts bij. En die heb je nodig met deze kou. Dus meld je via de 538 app Ieder beroep is weer welkom. Werk je in de bouw, in de zorgen, in de horeca, op Schiphol. En ga zo maar door. Meld jezelf en unieke beroepen vind ik nog leuker om binnen te krijgen. Van die beroepen waarvan je iedere keer moet uitleggen wat je nou doet. Meld jezelf, maak je kans op 538-goodies. Oké. Okay. Eindelijk, we hebben lachen, wacht. Aha. Weekend bij 538. Oh. Jordi Warners met zijn lach. En alle hits voor jou op zaterdag. Oh. Boodschappen voor de week gedaan. Oh. Ik rijd terug, zet de radio aan. Oh. Fijn weekend en ik vermoed, op 538 komt het sowieso goed. Oh. Weekend bij 538. Weekend bij 538. Take me to the cloud. Makes me feel alive.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 Jou 538. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen, hoe je ooit kon vallen voor. Niemand die je echt speciaal voelt. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dekker en loser hoorde je op 5-3-8. Nou, iemand die geen loser is, dat is haar vriend. Want gisteren, oké, okay, spoiler alert voor iedereen die normaal zingen kijkt. Pas op. Ja, zat uh, Koen van de bankzitters dus, in het pak van de buina's. Jouw weekend. Jouw 538. En werkende weekendhelden konden zich weer massaal verzamelen via de 538. Zo heb ik Sifra aan de telefoon, die met haar collega explosieve op sport voor haar beroep. Dat doe je zometeen. Uh, Floris die heeft zich gemeld, is keihard aan het werken. Daisy van Weert naar Deurne gereden... onder de sneeuwende gladheid... te werken in de showroom. En uh, Patricia die meldt zich als coupeuse... thuis aan het werk. En ja, Sifra, jij en jouw collega... zoeken dus regelmatig naar explosieven, toch? Uh, ja, dat klopt. Wij uh, gaan langs op Schiphol en uh, zoeken de luchtkrachten uh, voor uh, exclusiva's Met hulp van viervoeters? Zeker, ja, met hondjes. Wat met leuk uh, met <laughs> Hoe ben je dit uh, werk ooit gaan doen? Uh, nou, ik heb via, via contact gekregen met uh, nou, mijn nu collega. En uh, toen de tijd zat ik op kantoor. En uh, stilzitten bleek niks voor mij te zijn. En uh, dit leek mij helemaal leuker. Dus op die manier heb ik... Uh, uh, gesolliciteerd en uh, heb ik de baan gekregen, wat ik heel leuk vind. Is er wel eens iets bijna misgegaan of heb je wel eens iets gevonden waarbij je achteraf blij bent dat je het gevonden hebt? Uh, nou, tot nu toe uh, nog niet echt. Ik denk dat ik daar ook nog iets te kort voor werk. Het is eigenlijk ook uh, ja, een voorzorgsmaatregel, dus uh, het moet pijnlijk zijn om te vliegen. Ja. En dat is eigenlijk de voornaamste reden dat wij, uh, dat wij het screenen, zeg maar. Wat een bijzonder beroep. Hoe heet het, de honden? Uh, mijn hond heet Max en die van mijn uh, collega Rissy heet Nala. Ik ben dus ooit meegeweest met um, ja, een, een hondengeleider op Schiphol zelf, uh, die, die zat daar ook met zijn kantoor gestationeerd. En dan gingen we naar de ja. kelder om daar echt inderdaad tassen te checken met die honden op, uh, op explosieven en dergelijke. En oh, die ja. honden, tenminste, zijn hond, die was super lief. Die kon je gewoon aaien en, en dergelijke. Is dat ook bij jou zo? Ja, dat, mensen denken soms misschien dat ze heel agressief zijn... of uh, ze zien natuurlijk ook wel uh, een beetje stoer uit. Het zijn paar herders. Ja. Maar uh, ja, de meeste hondjes bij ons zijn hartstikke lief. En ja, je hebt er al een paar tussen zitten die wat meer eenkennig zijn. Maar over het algemeen, die van mij is echt een knuffelbeer. Dus uh, heel veel, die houden gewoon heel veel van aandacht. Ja, mooi zeg. Um, Sipra, bij deze, Je bent een werkende weekendheld. We gaan wat fijn goodies naar je toe sturen. Onder andere muts, zodat je het lekker warm hebt tijdens deze dagen. En dan uh, zeg ik, uh, werk ze nog vandaag? Ja, super, dankjewel hè. En fijn weekenden, doei doei. Oh, doei. doei doei, dankjewel. Oh, het is 53-8 op je zaterdagmiddag met Alessio en Nate Smith. Voor je onderweg, I like it. Anywhere's the weekend, hier is Blinding Lights. en I like it op Vijverjacht. Vanaf maandag maak je weer kans op kaarten... voor de grootste kroeg van Nederland. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En op het podium, onder andere... Flemming, Yves Berensen, Somjeu... Guus Meuwes, Lucas en Steve... Davina Michel En Kensington. De grootste kroeg van Nederland. Bij het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Luister naar Radio 58 en win toegang voor jou en drie vrienden. Vrienden van Amstel, make some noise. Check 58.nl voor alle info. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promo Fandom. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vrienden! Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen. Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.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 Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport vijf weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit. Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie, Bo. Ontdek de beste Booty Deals en meer op SocialDeal.nl. Sorry Bo, het is Beauty. Oh ja, en waarom staat er dan Booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.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 Voor heel weinig bij Trekpleister. Zoals alles van Nivea, 2 plus 2 gratis. Daar wordt je portemonnee blij van. <gif> Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken? Wie reist met NS reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein. Klopt, wij laten reistijd voor ons werken. Werken in deze drukte? Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit. Je ook in. Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten... en ze je zelfs knuffels geven. Een koninkrijk waar je zo hard mag zingen als je wil. Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft... vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa. Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Kom en laat je betoveren door kasteel Arendel, de restaurants en onze nieuwe attractie. Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Altijd sneeuwvlok. Altijd sneeuwpop. Altijd sneeuwpret. Altijd Weekamp. En nu tijdens de koude winterdagen. Korting op jassen, truien, sjaals en meer om warm te blijven. Altijd Weekamp. Wat heb je aan zo'n enorm assortiment hout? Als je niet online kunt checken in welk gangpad die ene balk ligt. En waar dacht je met al dat hout naartoe te gaan?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 Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste twaalf maanden gratis. KNAP de bank voor ZZP'ers. Stel je voor, rijden door de indrukwekkende natuur en genieten van de verfrissende berglucht. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties op de jongintra.nl De Jong Intra vakanties. Kom binnen waaien bij Sport City. Terwijl het buiten kouder wordt, draai je bij ons lekker warm. Start nu je winterlidmaatschap bij Sport City. Je sportclub om de hoek. Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker, ah, oh, cocoenen. Daarom hebben we deals waar je het warm van krijgt. Zoals Spring Home 105 voor 1190 euro. Swiss Sense for everybody. Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check sportcity.nl het is weer hamster bij Albert Heijn. Met meer dan duizend producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus. Ah, snoep, groenten, tomaat, 500 gram, tweede gratis. Boeie. Alle Milner in plakken 150 gram, tweede gratis. Lekker hoor. Alle cel bak- en braadproducten en kuipen, ook tweede gratis. Zoé. En alle snelfiltermaling ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! hamster je eigen baas. Heb je wel eens gehoord van ontzettend vette pech, ziekte of ongeluk en dat je dan, ik weet niet hoe lang thuis zit en echt niet kan werken? Dat gebeurt gewoon. Verzeker je nu van een noodbuffer op super.nl. Super met dubbel Z. Van ZZP'er, weet je wel? 5, 3, 8 uh. Jordi Warners Step me in een commenteur, Story Morgan Wallen en Tate McCray. It is what I want Radio 5,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 I got them too, now you ain't got a word about no exes, that's crazy, I got them too, you know I do, if you're in a hurry, now you ain't gonna hurt. Hey Right? Kraper en teest hoorde je op 158. Wat vind jij de mooiste stad van Nederland? Voor mij is dat zonder twijfel de stad. Groningen. Nou, als ik de Martini-toren weer zie, als ik aankom rijden, dan word ik van binnen helemaal gelukkig. Ik kom net twee dagen uit Groningen. Ik ben eventjes weg geweest met mijn vriendin daar. Ik heb er ooit op school gezeten, dus ik weet alle geheime spots en alle plekken waar je moet eten. Neem altijd even een eierbal op de hoek, hè, Als je naar Groningen gaat, dat hoort er echt bij. En als dus je denkt wat klinkt jouw stemkrokant, nou ja, een gedeelte daarvan ligt dus nog in het noorden van Nederland. 538 met Scoop, Drop it! Drop it. 538 Lig in mijn pet. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel naar nou eens weg. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans. Als ze elke avond weer met een naam de dans. Joris alsjeblieft, geef me nou advies, ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word maar niet depressief, oh man, ik krijg hoog. Jij nou weet dat ze nu nog wakker ligt? Zij is al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij fout. Is ze na al die jaren niet toch te wagen zit? Vol mijn vragen. kijk mij nou. Ben constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Fleming, alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent een naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word man, is depressief, oh man. Ik krijg zorgt Camilla Cabello er met haar Cubaans Mexicaanse roots voordat je in dit koude weekend nog wat warmte krijgt. Hier is Don Go That in the room was platinum and gold Fireboy met Buddy op 538. Zijn er tatoeages waar jij spijt van hebt? Ik heb deze week een frituursnack op mijn arm getatoeëerd. Hoe dat zit, je binnen nu in 20 minuten. Hey ondernemer, heb jij van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Want dan kun uh, je... Ja, maar die is gewoon ter info, toch? Nou, je moet hem nog wel zelf controleren. Het kan zijn dat er iets verandert. Nou, ik verwacht wel meer winst dit jaar. Kijk, check alles dan goed. Zo voorkom je dat je later in één keer een groot bedrag moet betalen. Ah, goeie. En wil je er wat hulp bij? Ga dan naar belastingdienst.nl slash voorlopige aanslag. Handig van de Belastingdienst. Laat je mandje vol bij Trekpleister. Nu alle deodorant en douche van Dove, Axe en Rexona. 2 plus 2 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekprijsten.nl. Fans van Voordeel, opgelet. De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent. En één ster beter niet zoals twee voor maar 1,49. Fans van Voordeel, Aldi. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen? Ja, buet. Maak er een potje van. Want met de rekening van buut, maak je tieners zelf potjes. Buet. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En het allemaal in één app. Ga snel naar buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet. Ja, het voordeel is niet aan te slepen, want deze week nergens goedkoper. Kruimige aardappelen en 10 kilo zak 1,95. Zo, dat is voor een hele week. Ja, en op is op Fans van vooral. Aldi. Winterdippers opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg... Hee -hee! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com. Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen of voor de klas te staan. Of... Hé, hey, stop met dagdromen en start met een erkende mbo- of hbo-opleiding bij Eloi. Dan studeer je online, waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo. Eloi, groei door. Boek je tijdens de doei-doei-dagen, je vlucht en verblijf met Transavia Holidays... dan krijg je tot wel 400 euro korting. Doei, doei! Eindelijk terug naar Nederland. Guess back again. 538 presents Bruno Mars. The Romantic Tour. 4 en 5 juli, Johan Cruijff Arena, Amsterdam. Tickets koop je vanaf 15 januari, 12 uur middags... via mojo.nl bruno mars. Van Mossel bevriest de prijzen. Start het nieuwe jaar voordelig... en profiteer nog van de prijzen van het oude jaar... op geselecteerde modellen. Geen verhogingen, geen verrassingen. Alleen bij Van Mossel. Profiteer snel. Ga naar vanmossel.nl. Tot wel 50% korting op stijlvolle must-haves. Wat doe ik aan om het nieuwe jaar echt goed te beginnen? In de salando app daar vind je de perfecte look voor elke gelegenheid. Tot wel 50% korting. Als je gratis aanmeldt als pluslid, ontvang je nog meer voordelen. Shop nu bij Salando. Van Mossel bevries de prijzen. Ontdek uw voordeel op vanmossel.nl Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Mmm. Luisterde naar de vier mozzarella sticks? Kom ze lekker halen bij McDonald's. Is jouw huisdier al verzekerd? Een gebroken pootje kost al snel 2.500 euro. Daarom kies je Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Met het meest complete pakket van Nederland. Geen zorgen bij onverwachte dierenartskosten. Ga naar vagoPet.nl. 18 plus speelbeurs. Ja, serieus? 7, 7, 7, oh, wat een geld! Duizend tot verdikken Ben jij de volgende Postcode loterij winnaar? Ontdek de Tempoor Pro matras, vervaardigd uit tempoormateriaal materiaal dat zich perfect naar uw lichaam vormt. Tempoor. the future of sleep.